Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In België leggen Russische hackers websites plat. Het gaat om de sites van gemeenten en havens. Sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland valt een pro-Russische hackersgroep verschillende landen aan. Vorig jaar heeft dezelfde hackersgroep websites van verschillende Nederlandse havens platgelegd. Je wordt een verslaggever van de VRT. Nu is het dus de beurt aan ons land. Niet toevallig in de aanloop naar de verkiezingen... en na een aankoop van kanonnen van ons land voor het Oekraïnse leger. Mensen moeten zich niet ongerust maken. Er worden geen gegevens gestolen. Gisteren was het ook al raak. Toen lagen de sites van Belgische provincies onder vuur. De jeugdzorg stond er al niet goed voor. Maar nu gaat het nog slechter. En daardoor kunnen jongeren er steeds minder goed terecht. Volgens de toezichthouder heeft bijna een derde van de aanbieders financiële problemen. Het komt onder meer door stijgende kosten kosten. We zien aan alle kanten dat de loonkosten omhoog gaan, wat terecht is. Hè? Want iedere dag werken 30.000 collega's zich uit de naad om heel goed voor jongeren en kinderen te zorgen. Dus we moeten goed voor die medewerkers zorgen, maar dat betekent ook dat we dat goed moeten inrichten in onze organisaties. En die organisaties hebben te veel overhead, zijn niet modern data gedreven ingericht en daar hebben we echt een slag te maken. Vorig jaar zijn allerlei nieuwe regels ingevoerd die de boel hadden moeten verbeteren, maar dat is dus niet gebeurd. En het is Nobelprijsweek, zo net is bekend geworden wie de de belangrijkste wetenschapsprijs krijgen in de categorie natuurkunde. Het gaat om... John Hopfield en... And... Jeffrey Hinton. Ja, twee namen die je waarschijnlijk niet zeggen, maar zonder hen was het een stuk lastiger geweest om een boekverslag te schrijven of een snel voedingsadvies te krijgen. Ze staan aan de wieg van de kunstmatige intelligentie en bedachten een manier waarop computers grote hoeveelheden info kunnen opslaan en ervan kunnen leren. Hun werk wordt op allerlei plekken gebruikt, zoals de astronomie en natuurkunde, maar dus ook steeds vaker in het dagelijks leven, zoals bij ChatGPT. Het weer langs de kust kan een bui vallen, maar het is overwegend droog... met soms wat zon bij zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. In Noord-Holland loopt het helemaal vast op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Aalsmeer en Knopend Holendrecht is namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer file. Vertraging is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 I'm out of time and all I got is 1 minute 54, 8, I'm, I'm out of time the world. It's a world. It's a world.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 Uh, one touch gives me chills and we ain't even close, yeah Perfect all around, Thinking all over town. Show me how you get down, cause we ain't even close, yeah I'm feeling and you got me feeling weak Listen as <laughs> I speak, cause I'm careful as a creep You got me going crazy and you know I can't sleep I'm watching your moves and you hypnotize me I told to my number one. Some bells that you got me spinning And you got me in a trunk You're my number one I'm burned down. But every time I pick myself off the floor, you need to loving like a desert. I still hear her loud and feel like she's right there in my ear, telling me that she wants to. and forth you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 6.9, 9 straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2. Twee...